Volgens u hadden Elena Letin en meester Van der Weijden een relatie. Ik denk dat we dat mogen aannemen, ja. Oh, dat is toch wel een beetje van het goede te veel, hè, zeg? Ja. Zijn broer Robrecht had in de tijd ook al een relatie met haar... Zeg, wie weet is zelfs daarom dat hij vermoord is. Door wie? Door Elian van Kleven? Maar... Ah, Zij en die tien zijn vriendinnen. Dat moet een politieke afrekening zijn, Karim. Maar dat weten wij niet, hè? Trouwens, die, die Chili dossiers. Dat is nu juist het enige wat dat verdwenen is bij Van der Weijden. En ondertussen is dat rongo-rongo-tablet van Verfaille bij hem achtergelaten. Zeg, hoe dan ook... We hebben nu aanwijzingen een overvloed dat er een onmiskenbaar verband is met Chili. Nou ah ja, hmm. nog een klein beetje. Verfaille werkte in de fabriek van Robrecht van der Wijs. Hey, momentje, jongens, momentje, voor we hier alles door elkaar beginnen te halen. Tja, waar is dat bord dat Bruinogen hier had opgehangen? Oh, maar dat is hier al weken weg. De werkvrouw is bij de kee gaan klagen dat dat te veel stof gaf. En de kee is heimelijk verliefd op haar verste. Lap. Weer iets dat ik niet wist. Dus daar, zeg, ik heb gevonden wat ik moest vinden. Nee, van u. Ja. Verschillende aanwijzingen. Dat er financiële transacties geweest zijn tussen Verfaille en Wim ketels. Ja, laat eens zien. Ah, ja, goed. Bruin nog heel goed. Wat heb je dat gevonden? Maar in een van zijn notaboekjes en in de bankafschriften die ik tot nu toe gevonden heb... is daar niks van terug te vinden. Nee? Uh, mag ik ook eens zien, Pieter? 1 maart 6000, 3 april 4500. Hier valt wel niet uit op te maken of hij dat geld gekregen heeft... Of dan wel gegeven heeft. Ja, Heel. maar we weten al wel dat Verfaille op zijn zachtst gezegd serieus boven zijn stand leefde. Die Mercedes alleen al. Hmm. En we weten ook dat hij geen leningen af te betalen had of zo. En dat hij had. zelfs geen bankkluis had. Ik heb het van in het begin gezegd hè. We hebben hier duidelijk te maken met een drugzaak. Verdomme, dat was ik vergeten te vertellen. Sorry. Uh, Karin, noteer dat gauw in het dossier. Er zijn inderdaad sporen van cocaïne gevonden bij Verfaille. Ah, Ja, in zijn woonkamer. Huh? Vermeulen stuurt nog wel een uitgebreid verslag. Ach. Sorry, mensen, maar met al die drukte van de laatste dagen... nee, uh, dus dan kunnen we er nu van uitgaan. Ja, dat ja, er... Ja, ja, uh, wat weten we nu allemaal? Er zijn opvallende gelijkenissen, maar ook verschillen. Hmm. We zitten met twee lijken die vergiftigd zijn... En met twee branden. Maar... Wat is het verband? Twee amputaties. Een hand en een pink. En we hebben twee naakte slachtoffers. Mm -hmm. Verfaien en dat lijk in de manijsje. Dat, dat nog altijd niet geïdentificeerd is. He? En dat dus best een Chileens lijk kan zijn. En ja. dan hebben we een verband tussen Wim Ketels en Ilian van Kleven. Dus ook tussen de manijsje en Paul Verfaien. Oh, dat is wel een heel grote hè? Maar er zit iets in. En dan is er nog een opvallend verband. Huh? Het concertgebouw. Heel juist, Karin. Volgens mij moeten we die Max Kleisters eens op de rooster leggen. Als dat geen gebruiker van cocaïne is, he, dan weet ik dat ook niet meer. Ja. Trouwens, al die artiesten, hè. Ja, nee, wacht, wacht. Ja? Oké, okay, ik wou je toch juist zien. Ja, goed. Ja, ik moet uh, naar Mr. K. Bruinogen, ga jij nu gauw die Adelijn Koentjes eens opzoeken? Ja. Hoe laat is het nu? Kwart na vijf. Gij Karin, ja. bestudeer dat dossier Lernout en weet me straks te vertellen of er iets bruikbaars in staat. En okay. gij Jan, gooi je ja, op de papieren van Verfay en uh -huh. zoek vooral naar nog meer gegevens over die Wim-ketels. We zien elkaar weer binnen een uh, dik uur terug of zo. wat je mij er nu allemaal aan het vertellen van in? Ik krijg een kop nog staart hè? en uw verhaal zit volle gaten. Jij linkt hier zo bij mijn vriend Paul Verfaille aan een Chileens drugskartel. Moment, dat beweer ik niet, hè. Enfin, voorlopig toch niet. Ik heb het sporen van drugs bij hem gevonden, oké, okay, maar wat bewijst dat nu? Ga maar eerst die Max Kleisters nog eens aan de noorden trekken. Misschien heeft die wel drugs binnengebracht bij Verfaille. Dat is inderdaad mogelijk. En dan al dat gedoe met Meester van der Weijden en de rongorongo-tabletten. Pas op, pas op, er is maar één tablet. En dan die absurde mogelijkheid dat Paul Verfaille nog iets te regelen had met Chris van der Weijden in verband met een brand in Chili en een, een syndicaliste. Bijna dertig jaar geleden. Een ex-syndicaliste die dan ook door een potloodventer lastig gevallen is, en wel, ja. daar hebt je al een veel beter aanknopingspunt van in. Ik heb met me als juist verteld dat Van der Weijden aangeduid is als de potloodventer. Ja. En tussen ons gezegd van in. Van die Van der Weijden heb ik nooit veel moeten hebben, hè. Volgens mij heeft hij in de tijd als schepen heel wat zaakjes in het geniep geregeld. Nee, hij was van een andere partij dan gij, hè. Maar wat heeft dat er nu mee te maken, Van in? Ik ben nog altijd in staat om politiek en werk gescheiden te houden, hè. En u komt hier op de kop toe nog eens wim ketels wat zwart maken. Zwart maken? Ik heb u gewoon uitgelegd dat dat een mogelijk verband is. Van In, dus... gij weet duidelijk niet wie Wim Ketels is. Hè? Ah, dat betekent dus dat gij dat wel weet. Wim Ketels is een gepensioneerde kolonel van het Belgisch leger van In... met een staat van dienst waar gij in geen honderd jaar van kunt dromen. Geen sprake van dat gij die eens even gaat lastigvallen met uw, uw verwarde theorieën. Ja, goed, goed. Ik begrijp uw bezwaren. Maar misschien wilt je voor mij eens wat meer details over hem bijeensprokkelen. Sinds wanneer ben ik bij u in dienst erin? Alsjeblieft, zeg. En als ik u nu eens een mooie deal voorstel. Ik moet namelijk nog altijd een PV opstellen... van die mislukte Fatal Attraction operatie van vannacht. En ik moet daar natuurlijk namen in noemen... van wie daar de leiding van had, onder andere... In, dat is Chantage. Ik weet het, commissaris. En ik ben doodbeschaamd. Maar ja, we zitten met drie lijken, hè. En dat in volle bruggen 2002. Dat is fantastisch voor meulen. dat helpt ons een grote stap vooruit ja, is... Pieter, Pieter, kom ja. eens, moet je nu eens horen Je ja. staat weer bij mij, ik krijt van in Want ah. ik kom hier de ene cadeau naar de andere te schenken Zelfs na mijn werkuren Ja, let maar op, of kan je nog sympathiek vinden En waar staan we dan? Mijn mensen hebben in die Mercedes van Verfaille huidschilfers gevonden Met sporen van psoriasis dat lijkende manege is dus medeplichtig aan de diefstal bij Verfaille. Maar hij is al bijna drie dagen dood. Terwijl de Mercedes van Verfaille pas nu aan meneer Aziz is aangeboden. Wat betekent dat Aziz is aangevallen door een de inbraak bij Verfaille? Dat zou die fameuze Frank kunnen oh, zijn, hè, Pieter. Oh, je moet niet naar mij kijken. Want ik heb geen glazen bol. Hè. Die robotfoto van de overvaller is klaar. Hè? Ik bel Anneke dat ze meteen een nationaal opsporingsbericht... Commissaris, commissaris, ik heb dat dossier van Lernoud grondig nagekeken. Hè? En ik denk dat ik een goed aanknopingspunt gevonden heb. Jongens, tot bij uw volgende lijn. We zijn bedankt, hè Vermeulen? Uh, ja, Karin? Ja. Oh, het is bezet bij jou. Kijk, Isse, uh, Frank Lernoud, die heeft dus een ongelukkige jeugd gehad. En hij is van de ene instelling naar de andere verhuisd. Ja, dat bekijken we Hij is zes later keer veroordeeld voor inbraken. En die staan maar het belangrijkste, is ik lees voor, de genaamde Stefan Priem, wonende verbrand Nieuwland 107, wordt ervan verdacht zijn handlanger te zijn in een aantal van zijn inbraken. En ik heb het al gecheckt ook, Isse. Die Stefan Priem, die woont nog altijd op dat adres.